Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen zijn geschokt dat het aantal vluchten niet naar beneden gaat. Om de geluidsoverlast te verminderen was de overheid van plan zo'n 40.000 vluchten per jaar te schrappen. Maar volgens de organisatie Schiphol Watch laat het kabinet zich nu chanteren door Amerika en Canada. Die landen zijn tegen minder vluchten, zegt mijn economiecollega Nisa. Die zeiden het werkt concurrentieverstorend voor onze luchtvaartmaatschappijen. En ja, het is toch wel opmerkelijk dat het kabinet dan nu besluit om de krimp niet door te laten gaan. Want het is niet alsof die discussie in Nederland niet gevoerd is. Er zijn rechtszaken geweest en uiteindelijk in hoger beroep heeft de rechter in Nederland besloten... dat het kabinet die krimp toch mocht laten doorgaan. Maar het kabinet kiest nu dus voorlopig voor het omgekeerde. Alle kippen en andere vogels in Nederland moeten weer verplicht in hun hok zitten. De ophokplicht werd kort geleden nog opgeheven. Maar er zijn weer twee nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt op een zorgboerderij in Noord-Holland. In Twente zijn vijf mannen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. Ze zouden met een groot netwerk tientallen vluchtelingen vanuit Syrië naar Europa hebben gesmokkeld. Volgens de zee waren er valse paspoorten in omloop... en moesten de migranten tot wel 25.000 euro neertellen. De zaak kwam aan het licht nadat een vluchteling werd gecontroleerd. En niet in de schoolbanken zitten, maar ouderen op weg helpen met hun smartphone. Leerlingen van de middelbare school in Doesburg in Gelderland doen dat elke week. Hanny organiseert de bijeenkomsten en zij merkt dat er behoefte aan is. Er is nou een echtpaar en die wilde toch wel heel graag hoe dat werkt... want met zijn QR-code, want in restaurants kom je er tegenwoordig bijna ook niet onderuit... Dan, heb je daar een, een kaartje op tafel, dan moet je de QR-code scannen. en aan de hand daarvan krijg je de menukaartpas. Robin is één van de jongeren die uitleg geeft. Ook vooral gewoon met apps hoe ze dat moeten downloaden of weghalen. en heel veel mails. Want er komen best wel veel spammails binnen. En dan worden ouderen daar ook helemaal van, ja, wat moet ik ermee? Snap je ook geen bal meer van al die techniek? Op donderdagochtend ben je gratis welkom in Doesburg. Het weer dan nog vanavond en vannacht wisselvallig. En morgen opnieuw buiig, maar ook weer wat zon. En dan een graadje of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits nagenoeg voorbij. Op de N205 rijden nog langzaam vanuit Nieuw Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. Yes. <truimert>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 Thank uh you. -huh.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 Leslie Spann op gitaar, Sam Jones op bas en Joe Jones op drums. Luistert u naar Royal Garden Blues.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 Uit uh, het jazzfestival Festival van Montreuil in 1977. Luistert u naar Undecided. <applacht>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 ...door Gene Harris. Uh, in een uitzending die gewijd is aan de sax ...mag Charlie Parker natuurlijk niet ontbreken. Ik heb uh, een hele mooie verzameling van uh, opnames van Parker... Een, ...een tig aantal cd's heruitgebracht. Er waren natuurlijk in dat tijd LP's... ...en dat beslaat de periode 1949-1953...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 op drums en Armando Peraza percussie. Een opname uit uh, 1961, de cd The Swingings Mutual. De, we luisteren naar On Green Dolphin Street.